Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak Leek. Ja, en wij zijn ook geopend op zaterdag de hele dag lang. En we geven ook persoonlijke aandacht. Is het waar? Ja, persoonlijke aandacht. Ja, met deze muziek, he, dan trilt alles lekker los en dan sta je helemaal lekker op. Ja, uit dat bed vandaan, onder de douche. En, en al die fluipjes het roken en al het... Van het slapen en uh, alles trilt. Nou, ja, dan word je wel lekker wakker, toch? Ik werd vanochtend wel wakker. Dan dacht van, ik van, ik heb iets gemist, volgens mij. Wat ik, heb je gemist? Ik heb iets gemist, volgens mij. En toen kijk ik op de krant en denk ik... Oh, ja, natuurlijk. The de voice. De finale. De finale. Ik o, heb hem helemaal gemist. Nou, daar heb je volgens mij niets aan gemist. Het leuke is wel, ik kwam... Uh, Thuis en ik denk van nou, ik kijk gewoon even op vier. Ja? En toen was precies de uitslag, nou perfect toch? Beter kan je niet hebben. Dat was wel een latertje dan geloof ja, ik Ja, hij was om twaalf uur. Ik zag, en, en Wendy is jarig vandaag. Wendy van Dijk? Dat is precies om twaalf uur jarig. Wat nou. zag ze er schattig uit. Ik heb er fragmenten van gezien ja in een rode jurk. Ik vind er een beetje gemaakt aan het worden. Oh ja, ik vond die hele show zo spontaan. Het oh, was ja. zo overgeregisseerd. Ernstig, ernstig gemaakt. Ernstig, ja ik weet niet. Nou ja, leuk ja, leuk dat het rood is. We zijn er dik klaar mee. Hoor. En aanstaande zaterdag of vrijdag begint de volgende show: De X Factor. Daar gaan we weer. Gaan we weer. En ik heb ja. echt zo van jongens, ah. hou nou eens op. Nou eens het anders. Wie ik heeft is... het leukste hondje van Nederland? Ja, zoiets drolligs. En ik kan ook nog vertellen: want ze zijn nu in Amerika begonnen. En uh, dat vroeger big diet, weet ja? je, voor mensen. Maar nu wordt er eentje gehouden voor honden. Dus nou ja, er zijn onwijze hondenliefhebbers. Ja, ja, dus ja, ik denk ja. dat dat ook een hele hype gaat worden. Dat, dat is een heel andere categorie mensen die je gaan aanspreken dan. Ja, maar moeten ze dan, uh, ook weer degene die uh, Big Dive voor mensen heeft bedacht... Moeten ze die nou gaan betalen weer? Want, eh, want ik begrijp dat onze eigen huh? John de Mol, ja? hè, die, die, die, die grote tycoon, niet zijn zoon. Zijn zoon heet Johnny, hè? Ja, de, ja. Ja. Maar dat die uh, uh, uh, uh, dit... Uh, Formaat van de voice ook alweer aan het verkopen staan. In ja, natuurlijk. Ja. En Ben Sanders, dat las ik vanochtend in de Telegraaf. Die mag daar een optreden geven. om te laten zien dat het niet gaat om de presentatie. maar dat het echt gaat om de voice, de stem. Om jezelf, ja, want ik vind hem zelf. Het uh... ziet eruit als een zwerven met uit, ja. uit zijn mond geslagen tanden. Ook dat, ja. En ik heb ook een beetje zo van. Ik heb het idee dat hij gegroeid is of zo, sinds de eerste keer qua stem. Het is nee, gewoon is allemaal, hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. En ja, ik weet niet en ja het... hij is uh, wel aardig, maar hij heeft ook zo'n zuigzoen in zijn nek zitten. Oké. Okay. Zo, die is, die is erin getatoeëerd. Oké. Okay. En even van, nou, ja, ja. Maar ik vind die moeder wel leuk. Dat hij is een Engelse, hè. Ik hey, pas geleden le eens tegen me van, hij lijkt een beetje op die zwerver die altijd speelde bij Coat en the Beat. Ja. Je, die, ja. Uh, die zwarte tanden. Ja, en hij die je had het zo van... Uh, en dit was ook een beetje vieserik, toch? Ja. En die altijd zo voor de winkel van. Oh, als er net iemand er binnen is, dan ga nee, ik even dat aan het zaal voelen. Dat, uh, dat was die andere Dat de was een ander. bal in de buik. Want dit was Shaki of zo. Ja, was een ik weet niet. Ja, ja die, ben was erg, die was op zoek naar marihuana en zo de hele tijd. Maar ah, dat zou wel kunnen. Ik zie, nog, ik zie hem alleen nog voor me. Maar wat hij ja. dan nou verder af gezegd heeft, dat weet ik allemaal niet. Nou ja. Goed, de zaterdagmorgen toe. leuks op uh, op de zender tot uh, tien uur, dacht ik, hè? Ja. Hè? Ja, tot tien uur. Als de zender het doet. As the Zenra do it. And at 10 UT, mm -hmm. gooey, Morgan's Antwort. Oh, I can't even yeah. wachten! Grand Dutch, mm George, the heroes, the ones that run away. But I wear no medals, I'm strawed on my birthday. Welcome to my second Everything tonight. I can't wait to hold, pity in my circuit board city tonight, no I can't wait to walk. It's pity in my circuit board city tonight. I can't wait to walk. It's pity in my circuit board city tonight. I can't wait to walk. It's pity in my circuit board city tonight. De Woombats! Ja, leuk dit. My Circuit Board System. Toebak leeft op de zender en we hadden het net over een zuigzoen. Ik zie toevallig in de krant een leuk bericht over een zuigzoen. Een zuigzoen is een Nieuw-Zeelandse vrouw bijna vertaald geworden... door een beroerte die werd veroorzaakt door een zuigzoen. Het is uh, tijdelijk, vertaal, of, uh, tijdelijk vertaald, of tijdelijk vertaald wil ik zeggen, verlamd. Dat schrijven de doktoren in een uh, Nieuw-Zeelandse uh, medical journal... Ja, weer er eentje bij. 44-jarige <laughs> vrouw zat te, te kijken. Dus merkte dat haar linkerarm. die oh, Doet het niet wel. En dat is lastig met de afstandsbediening. En uh, in het ziekenhuis bleek dat uh, ze een lichte broert had gehad. En ont arts ontdekte dat door de zuigkracht. van een liefkozende zuignapje wat naast haar zat. <laughs> was er een propje gekomen. En dat propje was dus, ja. was losgeschoten weer uit de nek vandaan. en was uiteindelijk natuurlijk bij haar hart beland. Dat is niet te geloven, hè? Ja, dat geloof je niet, nee. En uiteindelijk nou, kreeg ze daardoor een broerte. Maar ja, ze, ze moet nu weer flink uh, revalideren. En uiteindelijk uh, doet die linkerhand het waarschijnlijk wel weer straks. Ja, en ja. dan kan ze weer gezellig. De, die, die man noemen we voortaan zuignap. Napje, nappie. Hoe je nog wel eens iets over zuigzoenen? Ik, weet, ik, weet, ik vond er nooit zoveel aan een zuigzoenen. Nee, nee. nee, dat is weer eigenlijk om iemand te pesten. Ja, dat was de En dat zappen. je iemand uh, zegt, nou op, anders heb ik weer een zuigzoen, weet je wel. dat je dan... Uh, of dat je je merk een beetje op iemand neerzet uh, of zo. Ja. Hè? Je wil iemand kleden uh, van die is van mij. Ik weet nog wel dat ik bij de, bij de bolleboer werkte. Echt 30 jaar geleden, dames en heren. En toen en kreeg je die. zo lang had, geleden? Had ik een van mijn eerste vriendinnetjes. En toen zei die collega van mij, die, die nooit een vriendin had. Die zegt van, ah, oh, jij gaat vanavond met haar uit. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik zeg, hé, hey, moet jij eens opletten. Mooi gewoon. Heeft zij een zuigstoel in de nek? Kan ja, eens ja zelf kan je zelf niet heb. bij. Maar je kan het volgens mij ook wel met andere apparatuurtjes doen, hoor. Ja, tuurlijk. Als je wil. Maar goed, ik moest ja. natuurlijk een uh, merk achterlaten bij haar... om te laten zien dat ik echt met haar toch wel heel close was geweest. Ja. En dat was gelukt. Ik mm. had een kratje bier gewonnen. <laughs> was de oh. volgende dag weer kwijt natuurlijk. Want ja, ik was straal en en zo'n kratje bier natuurlijk. Komt niks in als met uit. Nee, ik denk het ook dat niet. is nee. echt uh, klaar dan <laughs> gewoon. Ik heb ook zo'n een raar berichtje. Er waren vijf mannen... die hebben tijdens een inbraak in de Amerikaanse plaats Silver Springs... een snuif genomen uit een urn met in de as van een gecremeerde man... en diens honden... Want ze dachten namelijk eigenlijk dat het een grote pot met cocaïne was. Dat is toch wit. En de ja. is toch grauw. Wat is dat dat je suffers? Ja, ik snap het ook niet helemaal. En in, maar in ieder geval, uh, uh, ze nam de urn mee tijdens een inbraak op 15 uh, december. En uh, vorige week liep het vijfel tegen de lamp na een andere inbraak. En hierbij bekenden ze ook de diefstal van de urn en wat er met de inhoud was gebeurd. En volgens mij hadden de... Volgens mij... Nee hoor, volgens de politie... Hadden de mannen kort daarna Die wel ontdekt wat er werkelijk in de urn zat. En het deel van de as dat ze nog niet hadden opgesnoven... Hebben ze in een meer gedumpt. Maar ik vind het wel mooi om het as te doen. He, dat je wegwiegt op de golven. Oh, dat is wel mooi. Maar nee? hoe kom je op het idee dat je dan... In zo'n urn... Nou, het is wit. Het is wit. En het was misschien een klein potje. Ik denk als je... He, ja, dit, ik, je doet toch boek... even op je tandvlees, gewoon even testen... en je denkt van nou, prikkelt het een beetje? Nee, nou dan uh, klaar toch? <laughs> Heb jij, ik, ik, ik zie hier echt een, uh, een ervaringsdeskundige. Nee, maar dat, dat heeft hij ook gezien in films. Dat ja. Gaat toch op die manier gewoon, Hup, dan smeer je even op je tandvlees... en dan prikkelt het iets? en dan neem je meer. Anders dan denk je, nou nee hoor, het Laat maar even. Nou, het, blijft er bij mij, het kan er bij mij nog steeds niet in dat je dat gaat snuiven. Want ik vind... Uh, het snuiven zeg aan zich. Volgens mij worden er gewoon heel benauwd van. Als, nou, maar nou misschien ja. wordt het weggenomen door het effect van het spul. Maar... Nee, als je maar genoeg snuift, dan geef ik, heb je zoveel lucht. Maar stel het tussenschot. Dus is gewoon weg. Uh, is, ver, is verbrand, zeg maar. Ja, ik lees vandaag in de krant dat als we het toch over drugs hebben. De beruchte Amsterdamse drugsbron Charles Wolfs, Swolsman is gisteren niet meer. Hij overleed gisteren in zijn cel in de gevangenis. Uh, Nieuwe gein. Op 55 jaar leeftijd volgens justitie stierf hij... Een natuurlijke doods. Zwolsmans advocaatmeester A. Krikke... zegt niet aan de lezing van justitie te twijfelen... Om hem te men heeft hem nog geprobeerd te reanimeren... maar het lukte niet. Hij heeft de uh, afgelopen 17 jaar... twaalf uh, van heeft hij achter de tralies gezeten. Hij heeft echt Nederland overspoeld met drugs. Gewoon echt miljoenen, bijna een miljard euro... heeft hij er uh, aan verdiend. Aan echt brief, waar? Ja. Zo. Uh, nou, ik, ik moet zeggen, ik kwam laatst kwam ik iemand tegen in Haarlem... Die vertelde dat hij zelf ook gedeeld had. Ja. Dat hij daar toch wel uh, flink wat geld van over had gehouden. Ja. Maar uh, ja, hij was nu weer op het brave pad. En nu had hij zelf, uh, kreeg hij binnenkort ook een kind. Ik zeg, wat ga je nou doen als hij uh, straks ook met drugs in aanraking komt. En? Ja, ja, nou dat... Uh, nee, dat mocht niet. Nee, dat uh, zag je niet zo zitten. En hij had ook een beetje... Wat van uh, ja... En het hele wereldje heeft geen windeieren gelegd hoor. Want hij, uh, nee, dat is altijd dat spul. Hij heeft echt geld. En, uh, maar hij zegt wel van... ...ja, mijn straf is ook van... ...hij is wel een heleboel vrienden verloren in dat hele zuckie. Ach. Gewoon uh, waarschijnlijk ook aan, uh, aan, aan dief, diefstal in, uh, Afrekeningen. overvallen en dat soort dingen. En hij zegt, uh, daarom droeg je ook helemaal geen, uh, geen sieraden. Helemaal niet. Want hij zegt, ja, dan lok je het juist uit. Ik denk van ja... ja. Het was wel een slim jochie hoor. Dat is wel duidelijk. Ja. Een beentje wat uit Delft nou komt is Silent Express... En dat speelt vanavond in Paradiso. Ik heb geen idee of er, kaarten voor, of er nog kaarten voor zijn. Maar ja, kijk even op Paradiso.nl zal ik zeggen. Dit is een laatste hit single. I never saw this coming. Op de zaterdagmorgen. Jawel. Toebak op de radio. En daar hadden we Bella en Sebastian. I want the world to stop. Nou, iedereen denkt van dat het einde van de wereld daar is, maar het schijnt allemaal mee te vallen, want de crisis is voorbij, roepen ze met z'n allen. En waarschijnlijk... de, de geldcrisis bedoel je, of bedoel ja, je de crisis ja. met het klimaat? Nee, nee, met nee. het klimaat, oh man, dat laat het allemaal, het gaat gewoon zo'n gangetje. En ja, over 200 jaar kijken we weer verder. Dat zien we dan wel in. Nee, Nee, de, de financiële crisis schijnt echt uh, achter ons te zijn en we gaan met z'n allen weer flink kopen, dat is bewezen. Dus, uh, auto's worden sowieso door het jaar al flink verkocht. Maar echt uh, uh, andere dingen, soms uh, geurtjes en uh, levensmiddelen worden weer flinke. Maar ook uh, tv's. TV's? TV's. Maar die waren toch allemaal al gekocht vanwege het WK? Gaan ze nou weer een nieuwe tv kopen allemaal? En The Voice natuurlijk, want die band, die moet je, hij, die, gisteren zijn er zoveel televisies verkocht voor die The Voice te zien. Echt waar? Ja natuurlijk, want die band die moet je echt levensgroot in je woonkamer nou, binnenhalen nou, natuurlijk. Nou, ik hoor hem liever alleen oh, eigenlijk. Ik vind hem zo lelijk. Ja, ja, ja maar, hij heeft wel een vriendelijke uitstraling, maar... Nou, het is niet zo dat ik denk, oh Ben. Oh, en die Kim de Boem, wat is dat toch een... Nou, die, die is wel leuk, toch? Ja. <coughs> die vind jij wel leuk. Die vind ik wel leuk. Nou, ja. straks trouwens nog nou, meer Nou, ik over. vind die Pearl, die Pearl, hoe oh, heet ze, of zoon of ja? zo, een heel ja. aparte naam, ja. Ja. die ja. vind ik wel mooi. En ze lijkt een beetje, vind ik, op Donna Summer, qua uitstraling. Zij is heel donker, dus inderdaad. Dat is niet overeenkomst, maar gewoon qua type. Dus ik vind dat ze wel een beetje stoned kijkt. Ja, dus misschien helemaal stijf van de stress gewoon. Dat ze daar zo... misschien toch wat genomen heeft. Je weet het niet. Oh, kind, ben je zo druk? Je moet even op trainen komen je hebt je een pilletje. Ja, ja. Misschien doen ze het wel hoor. Ah, het zou zomaar kunnen. Wel, jij ja, wordt zoveel van je verwacht. The show must go on. Wat denk je dat Gaat er voor op. een geld... Uh, een rot? sukkelig liedje wat we allemaal kennen. Wat helemaal uitgekoud is door elke artiest in de hele wereld. Dat moet jij nog eens een keer neerzetten. En dan met de originele manier. En dan denk ik van... Ik vind het wel grappig dat... Je hebt nu ook van die cd's van The Voice, hè? En ik kan ja. me herinneren, vroeger ging ik altijd naar de Zwarte Markt. En dan ging ik altijd op zoek naar goedkope muziek, weet je wel. Ja, die door andere onbekende ingezongen ja, was. Ja, dan dacht je, ik, oh, ik heb, ik, ik heb de originele... En dan kwam je thuis en dan was je toch weer beetgenomen. Ja. Had je weer een kopie van een, een slechte kopie. En dan was een slechte B-artiest. En nu zijn dat soort cd's populair, want The Voice, die zingt het allemaal na. En ja. dan dacht ik, ja. Maar ik moet compleet. zeggen, ik ben dus wel een fan van Stevie Wonder. Ja. En toen deed die band samen met, met, met, met uh, een andere. Ik weet niet eens wie. Ja, met die. En ja. die deed dus dat liedje van Always van Stevie Wonder. Ja. En die is na de, de, uh, ook een tijdje geleden ook... Uh, Gekomen, dan met ook met een andere artiest. Dat, uh, Steve Won heeft ook wat mensen op de, op de rails gezet... door met hun een bepaald goed nummer te doen. Yeah. Maar dat nummer Always dat is dat wel een heel lekker nummer. Ja, was het met George Michael? Was het Was niet Ash of zo? George... Ja, kom maar Ja, zoiets was het. Maar ja. dan zat hij ergens op het dak of zo, geloof ik. Hè? Van, uh, met zo'n clip. <laughs> ja. Oh ja, ja, klopt. Ja. Nou, en als we toch even bij de voice zijn... laat ik dat, uh, dat andere stukje nog ook bij van vastpakken. Die Kim uh, de Boer, die woont namelijk in Pankras. Pancras. Ja. En die woont echt uh, nou, op vijf minuten lopen... Waar ik werk. En natuurlijk bij ons. Ik werk met verstandelijke gehandicapten. Dus die zijn ook altijd gek op dat soort, oh, uh, oh op dat soort fe festivi festiviteiten. Ik krijg ja. mijn bek niet uit. Maar goed. Uh, en die Kim Holland. Die zijn zo aan het promoten geweest. Ze hebben een hele grote vrachtwagen. heel hebben gehuurd. Met een hele grote sticker erop. Uh, stem op Kim. En ook in haar straat, voor haar huis, allemaal een vlag uitgedeeld en, en stickers. En uh, nou, dat je gewoon moest stemmen natuurlijk. Want ja, het is net een soort Uri songfestival gevoel ja. krijg je erbij allemaal. Ja. En dan grappig is Kim, hè, een van die cliënten, die is er ook helemaal gek van. Die is een beetje autistisch. Die, die kan van dingen niet afblijven, die moeten er dan naartoe. En die had samen met een vrijwilligster, echt een beetje af voor de vrijwilligster nog een keer, een rondje gelopen door het dorp. Hartstikke leuk. En een gegeven moment hadden ze ook langs het huis gelopen van Kim. En gekeken, nou leuk, leuk, leuk. En een uur later was ze weer binnen. En een moment, weer een half uur later, was ze vertrokken. Die... Uh, Kim. Die, die, clië die cliënt. Oh. Die cliënt. Die was en wij zoeken en okay. zoeken. Was ze dus gewoon weer teruggegaan. Want ja, naar die Kim de Boer natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dus echt de helft van de middag zijn ze aan het zoeken geweest naar die cliënt. Dus ik denk van Kim de Boer. Dat had je toch ook o, nadenken. dat is ook veel onzin. <laughs> ja, ja. Het hele land is gewoon van streek. Ja. <laughs> wat een ellende. Een allemaal. Dom liedje wat je zingt. Is ja. Mijn cliënt is een uur lang zoek. Ja. <laughs> Door jou! Door jou! Ga even wel. naar de Twitter, hè? Ja. Want dat vind ik ook, uh, Houd even tussen de schuifdeuren. Dat vind ik ook zo waanzinnig, want dan begint zo'n programma ook van start met volgen. En dan heb ik echt zo van, wat moet ik doen dan? <laughs> ja, ik snap het allemaal niet. Dat ben ik te en de lijnen zijn gaan sluiten. En de lijnen zijn gesloten. Boom hoor je dan, denk ja, je. Oh, Ik denk even nou nou. Oké. Okay. Ja. Nou. Ik ik heb nog ik heb geen enkel stemmetje uitgebracht hoor. Ik denk uh, Nee, dat gaat. Ga ik Onzin. Ik hoef dat, dat niet meer. Nee, dat ga ik ook niet doen. <laughs> nee, precies. Nou goed, straks nog even zat direct regio. Uh oh, spannend. The sun stripes a shade. I was sitting Het schijnt nu echt te gaan gebeuren voor Cold War Kids. Louder Than Ever. Ik heb ze al eerder gedraaid met No Vacation. Ja, dat, ja de No Vacation dat klinkt ook als een plaat van uh, Red Hot Chili Peppers. Maar nee, dat was echt van Cold War Kids. Dit is de nieuwzinger die heet Louder Than Ever. Het is bijna half negen. En om half negen, dan blijf altijd even in de regio. Zandvoort News. Nieuws. Nieuws ja. uit Zandvoort. Ja. Goed. Nou. Uh, politiemensen hebben afgelopen dinsdag... 18e, na een onderzoek in een woning aan de Sint-Aldegondstraat is Antwoord een aantal stroomstootwapens aangetroffen. Politie was het een en ander op basis van binnengekomen informatie op het spoor gekomen en was een onderzoek gestart. In totaal zijn drie verdachten, Antwoorders van de leeftijd 35, 46 en 51 jaar, uitgenodigd op het politiebureau waar zij zijn verhoord. En uh, de mannen die zijn wel weer heen gezonden, maar ze zullen op een later moment voor de rechter moeten gaan verschijnen. En ze worden dus de verdacht van het invoeren van stroomstootwapens, het bezit en het doorverkopen ervan. Zo. Maar ze zijn ook wel heel heftig, hè? Ja, die zijn heel heftig. Je ziet het wel eens van die filmpjes op, uh, uh, op YouTube of zo. Of, uh, ik heb ze wel eens hier of daar gezien en uh, als iemand echt zo'n stootje van bam, ze vallen gelijk recht achterover. Het <laughs> zegt echt een heel, heel raar gezicht. Iedereen heeft het beeld nog wel van hem, van Giel Belen die het wilde uitproberen natuurlijk. Nee, dit heb ik niet. Dat nee. heb jij gezien? Ja, Gilbella die, die, uh, liet zich toen uh, beschieten. Ik kreeg twee van die uh, ja, haakjes in zijn lichaam. maar daar werd even een flinke uh, stoot erheen gegeven. Hij zegt van ja, dat is niet zo erg. Het is een heel raar gevoel. Je hebt geen controle meer over je, over je spieren. Maar daarna moeten die haakjes eruit gehaald worden. Dat was en Je voelde je net een vis. Ja. Je voelde je hey. net een vis. Hoe diep gaan die dan wel niet? Uh, die oh haakjes. man, ik kom er bijna naar de voorkant weer uit. Een uh, 31-jarige bewoner uit Heemstede meldde zich donderdag op het politiebureau met het verhaal dat hij telefonisch benaderd is door een persoon die uit was op zijn bankgegevens. Wat? De persoon belde met het verhaal dat de Heemstede naar een prijs had gewonnen. en hij moest dan even eerste uh, camera's bestellen. En de persoon wilde daarvoor graag zijn bankgegevens weten. De Heemstede ging er niet op in en uh, omdat hij niet... Het niet vertrouwen heeft de politie geïnformeerd. Het komt hier in de buurt er regelmatig voor, hè, van die babbeltrucs. Mensen aan de deur. Ja. Of, uh, Misschien zijn, de, uh, zijn wij de in deze omgeving ontwitzen. extra uh, gevoelig voor babbeltjes. Ja, er zijn dus, wat uh, ouderen hier uh, natuurlijk in de buurt. Dat, die, die zijn toch altijd wat uh, minder scherp. En ja. goed gelovig. Er is uh, onlangs een uh, informatieavond geweest over de natuurbrug. En die wordt genaamd Zandpoort. Wat origineel! Ja, hè? En eh, ondanks dat er eh, extra stoelen waren bijgezet in de brink in de Unicum, we moesten even goed laat komen zelfs gaan staan. En eh, het was dus ook zo dat er, er, er was een dame die heeft daar echt van alles verteld. Uh, Jacqueline Groen, projectleider en sec, uh, secretaris van no Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deze brug gaat dus uh, uh, de twee verschillende tuingebieden met elkaar uh, verbinden. En het was gewoon echt uh, best wel heel informatief en de mensen waren erg blij dat ze erheen geweest zijn. Maar het zijn ook echt wel tegenstanders die zich met hand en tand willen verzetten tegen de bouw van de, van de uh, ecoduct. Of, maar het wordt ook recroduct genoemd, want er schijnt ook een fietspad overheen te komen. Nou, zeg wat leuk nou, ik allemaal. Ik ben heel benieuwd, ik wil samen met graag een, even kijken. Samen met een hert kan je dan uh, oversteken. Ja. Gezellig. Ja, ze worden steeds makker, dus dat gaat misschien ook wel lukken. Ja, ik heb pas alleen iemand gehoord... die wilde eigenlijk allemaal van dat ze de bruggen door heel Nederland heen bouwen. Dat het uiteindelijk ook de wolven en de, wervel, de leeuwen konden zo helemaal van ergens... Uh, nou, Afrikaan konden nog wel helemaal zo... Nou, Afrika had ja, je niet dan, maar goed. Dat je zo, zeg maar, door... Uh, nee, niet duingebieden. Natuurgebieden, zeg maar, door heel Europa heen konden trekken. Ja, ja. Want er zitten natuurlijk nu grote snelwegen en alle dingen zitten ertussen. En ja, daar komen ze niet zo ver. In de staat is afgelopen zaterdag een... Uh, een, huzie, een ruzie ontstaan. Het is een massale vechtpartij ge geworden. Nou, verluid werd de, de portier lastiggevallen. Daarbij uh, begonnen het. En hij raakte daarbij gewond. En voor de politie arriveerde probeerden de omstanders de ruzie uh, uh, te sussen. Hetgeen dat niet lukte. De politie moest uh, met een aantal uh, agenten echt optreden... om de gespannen sfeer te kalmeren. De beide gewonden moesten zich uh, later uh, behandelen... En um, okay, het is onbekend of er nu, uh, na aanleiding uh, van de vechtpartij, verdachten zijn aangehouden. <coughs> Alleen de slachtoffers zijn behandeld. En dat is, dat is het eigenlijk. Dus nou, ja. En heb ik nog één bericht van de... Zijn er foto's van? Nee? Nee, oh. nee jammer. Ja, maar ja, die kunnen we ook niet vertellen natuurlijk. Hè? De KNRM heeft bericht opgesteld dat, de dat ze afgelopen jaar meer dan 1800 keer is uitgevaren... Maar dat het ook onder meer te maken heeft met het onstuimige weer. Duh. Maar ja, er werd 160 keer uitgevaar Schepen die in de problemen waren. En de piek van de hulpverleningen lag wel in augustus. En het was ook de drukste dag voor de KNRM-stations. Op 5 augustus werd er met een stevige noordenwind kracht 7, 47 keer in beroep gedaan op de redders. En de helft van de KNRM-stations, het zijn er 42, voor die dag één of meerdere keren uit. Nou ja, Ze werken dus met vrijwilligers. Maar ze zijn gemiddeld dus de vrijwilligers vijf uur per week bezig met opleiden en oefenen. En daarnaast zijn ze nog 24 uur per dag beschikbaar om op noodmeldingen te kunnen reageren. Hmm. Dat is ongelooflijk. En ook nog een mooi cijfer. In 2010 waren de vrijwilligers in totaal 220.000 uur actief voor de KNRM. Zo. En ze zeggen dat dus de financiële waarde van het vrijwilligerswerk bij de KNRM, als het betaald zouden worden, bedraagt 6,8 miljoen. Zo. Dat vind ik toch wel enorme cijfers. Dan draag je wel iets bij. Ja, vind ik wel. Dus ik, ik denk dat het ook misschien iets zou zijn voor gemeentes of zo. Dat ze bijvoorbeeld mensen die een uitkering hebben. Dat ze, uh, dat ze misschien een voorwaarde stellen van als jij jong en gezond bent. van uh, Ik wil dat jij gewoon lid wordt van de reddingsbrigade. Dat ze dat, dat ze dat soort dingen een beetje voor jonge mensen. Van, of bij de brandweer, als vrijwillige brandweer. En dat ze die mensen zo kunnen stimuleren om weer een netwerk op te bouwen. Ik vind je dat oh, niet heel mooi. Van ja, mezelf? Ik krijg altijd, die, die parkeerwachters krijg ik dan een beetje gevoel. Krijgen. Die <laughs> werd ik altijd op straat. Die kregen Nou meneer, u mag er niet parkeren. Ik denk nou, ik weet niet of die man dan zeg maar dat. dat, dat je die de zee in kan sturen. Ik weet niet of hij het redt. Nou ja. Ja, ja gewoon dat die mensen uh, daarbij uh, zijn. En dat ze gewoon toch. Uh, je hoeft niet per se de zee op. Je kan natuurlijk nee, ook gewoon okay. uh, uh, de materialen uh, schoonmaken. Ja, en, en, en maar ze krijgen daardoor een stimulans. om uit de schulp te kruipen en weer. Uh, in de maatschappij bezig te zijn, werken naar kunnen, een ziek zijn of, uh, weet ik veel, in eigen tijd zeg ik altijd. Dat ja. Dat is een beetje de, de streven waar we toe gaan. Kan je je vinger op, je pink optillen? Ja, kan niet. Ga je daar golden, iets mee doen? Golden, Vind ik ook. Ja. Hello. Over de reddingsbegaan en zie je muziek over een boot. Die de boot James ah. Vincent McMorrow. Maar deze boot, die sloeg niet om, hè? Nee, deze nee, boot... Hij, hij voer rustig. Hij voer heel stabiel. Kabbelde een fein. beetje. Ja. Iedereen lag op het dek te zich te verzuffen. Gewoon Ik denk, Oh ja, er ligt niks gebeurd. Het ziet er al in films altijd zo spannend uit, zo'n boot. Je denkt van wauw. En dan zit je op zijn boot en dan word ik zo onrustig. Nou, je kan geen kant op. Ik kan geen kant op man. Ja Echt. je kan natuurlijk wel Dodelijk proberen. saai. Nee maar je kan natuurlijk proberen om. Uh, bijvoorbeeld op een uh, luchtbed. Uh, die bind je dan vast. En dat je erachter dan uh, mee zo vaart. Zo, weet je wel. Dat is ja. wel spannend. Ja, Zou je dat leuk vinden? Ik heb ooit wel eens wildwatervaren gedaan. Dat ja? vond ik dan wel grappig. En. Dan dacht ik mezelf, ik wil niet in zo'n grote rubberboot met z'n allen. Dat lijkt me zo saai, zo log. Dus dan ging ik in zo'n uh, aparte boot, zo'n kleine kano. Ja. Maar wat krijg je dan? Die grote boot gaat jou dan aanvallen de hele tijd. Gaan ze met z'n allen gaan, zo'n nachtje. Als jouw pesten. Als jou pesten met z'n <laughs> allen. Die pedals natuurlijk, uh, nou ja, water naar jou. En ik denk van, ik weet niet of het een goede keuze is geweest. Ja, dit. het is niet echt relaxed hè. Maar het is wel spannend om in zo'n zo boot alleen in zo'n boot te zitten. In plaats van met z'n allen in rubberboot er gebeurt bijna niks. Ik krijg er van die visioenen van die film Cost Away, weet je wel? Met die. Uh, uh, Tom, uh, Tom Hanks, Hanks, ja. Ja. ja. Nee, ik kreeg een beetje een <coughs> met uh, uh, The Delivery. Dat is een, uh, is een, dat is een uh, film uit de jaren zeventig. Het gaat over jongens, uh, een groep jongelui die dan uh, de, de Mississippi afvaren. Of zo. En uiteindelijk worden ze door drie broers. Van die, echt van die vieze Amerikanen die al dertig al jaar niet uh, tussen de, de, de bewone wereld of in de bewone wereld ja. hebben geleefd. worden ze uh, gepakt en uh, er gebeuren alleen nare dingen met uh, die mensen. Zo'n gevoel kreeg ik wel een beetje bij. Oké. Okay. Ik kom natuurlijk ook door de rubberbootjes. Elke keer aan Nou goed, als we het toch over boten hebben. Ik heb nog een bericht over bootjes. Hier. Oh, ja. ja, Somalische piraten. dachten. Hé, uh, hey, daar kijk. Daar heb je een, een vrachtvaarder. Laten we die overvallen. Want de Somaliërs zijn natuurlijk altijd, ja, altijd bezig uh, uh, op het gezin te onderhouden. Het klinkt al. Altijd... Ik heb er altijd zo mee te doen met die Somalische piraten. Weet je, die doen dat toch om te overleven. Ja, ja. Ja, want ze kunnen weer niks anders. Dus dan gaan ze gewoon vrachtvaarders over overvallen. Toen dachten ze, die gaan we aanvallen. En toen kwamen ze dichterbij. Toen dachten ze oh nee, dat zijn dat Nederlandse marineschepen. Ja. Dus toen gingen ze dan zo'n haas vandoor. Kijk, waar zijn we goed in? Dat soort dingen. Ja, mooi stad. we zijn gewoon imposant en indrukwekkend. indrukwekkend. Maar ik moet ook wel zeggen, ook met die Somalis, dat ik denk van ja, ze zijn dan weer te belazerd om inderdaad een put te slaan of zo, dat ze ja. water maken, dat ze zelf dingen kunnen verbouwen. Want het is te saai. En het, je hebt natuurlijk een veel grotere buiten als je zo'n boot uh, ja. gaat, uh, met piraterij gaat bestelen. Dan denk ik van ja, hallo. Maar ja, ja. Ja, het, het, ik heb ze, delen... alweer, ze kijken naar andermans rijkdom, maar zelf willen ze gewoon niks doen. Nee. En dat vind ik het jammer. Sneller snelle geld willen ze hebben. Ja, we moeten toch eens kijken of we daar een ontwikkelingsplannetje voor oh, op kunnen stellen. Oh, Nederland is er goed in. Wij bedenken wel een plan en wie gaat het uitvoeren? Nou ja, ik, ik heb hier bijvoorbeeld, er zijn gewoon een heleboel mensen op internet die, die hebben geen geld. Nee. En, dan, uh, en nou schijnt het dus zo te zijn dat uh, veel vrouwen en homoseksuele mannen uit geldnood uh, uh, zeggen van: Goh, ik heb helemaal geen geld en ik zou graag mijn rijbewijs willen halen, maar de financiële kant staat het niet goed. Niet toe. Zou iemand me kunnen helpen? Nou, mensen, er is nu een site die heet wwwrijbewijs goedkoopste natura En via die website kunnen we dus... Uh, gegarandeerde rijles krijgen uh, in ruil voor seks. Maar iedereen dan ook, echt? Nou, er staat vrouwen en homo's. <laughs> Maar ja, als je ik nou denk even dan, geen homo bent, nou, nou, ja, dan, dan zeg je gewoon dat je het bent. Ja, je zal even moeten ontvangen, ben ik bang. Ja, je, zal... je hebt giffers en takers hè, met ja. uh, dat gebeuren. Maar ik moet zeggen van nou... Wat als een ik, Ja, maar ik, ik kan natuurlijk ook zeggen van rijden? god, ik heb al zo'n tijd niet meer auto gereden. Ja. Misschien wil ik ook wel een paar lesjes. En dan uh, heb ik gelijk, als het een leuke reisstructuur is, die zoek je dan gewoon uit. Ja. Nou, een idee. Heb ik en een rijles en seks. Je laat je eerst bereiden, daarna heb je je, je rijbewijs terug. Of, ja, precies. Uh, ja, nou ja, het, het klinkt uh, alsof iets wat, uh, wat ja. niet mag. Maar het is wel weer zo. Voor. Nee, maar zowel de Dienst Nationale Recherche als de Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie die zegt dat zolang de rijinstructeurs bevoegd zijn en zij niemand tot seks dwingen. is er niet strafbaar aan de hand. Nou, daar komen een kamervraag over. Dat ja, en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen die noemt het wel een vreemde manier van werken. En uh, door de krant benaderde officiële rijscholen... zeggen nog nooit gehoord te hebben van rijlessen die met seks worden betaald. Nou, volgens mij is het, kan het helemaal niet. Want het is, het is hartstikke goedkoop. Want als je ergens een wipje gaat maken, dan ben je misschien 100, 150 euro kwijt. Nou, voor een rijlessie betaal je tegenwoordig al uh, 60 euro. volgens ja, mij. Ja. Dus dat, uh, nou, ik weet niet. Nou, als je toch ook... Uh, ja, ja, ja. Als je toch jezelf zo openstelt voor allerlei dingen... dan kan je je misschien laten afkeuren bij twee psychiaters... Dat gebeurde in, in, in, in Rotterdam. waren twee Turkse psychiaters in Rotterdam flink actief in het, fraude, in het plegen van fraude. In het afkeuren van mensen die dan bijvoorbeeld onder andere PGB konden aanvragen. Of ze gewoon zelf konden af laten keuren. En dan kregen ze gewoon een uitkering. Ja. En die zijn nu door de mand gevallen. Ze, ze, ze incasseerden onder andere betalingen uh, uh, voor die rapporten. Tussen de 500 en 4000 euro. En ook nog eens een keer lieten zich betalen door, uh, door uh, de persoonsgebonden budgetten. Daar kregen ze ook weer een gedeelte van. Dus nou, die zijn erg actief geweest. Sian G., die uh, onder andere gevestigd was in Deventer, Rotterdam, Rode Roderijs... Uh, die moest uh, ja, zijn praktijk nu sluiten. En uh, als je nu één keer denkt van... hé, hey, daar ben ik ook wel eens geweest voor mijn antidepressiva. Ja? Hmm, misschien moet je toch eens een keer gaan naar een ander psychiater. Dan ben je helemaal misschien niet depressief. Ik weet het niet. Ja, het is creatief. Maar deze vrouwen die hebben het dus ook uh, in natura betaald soms. Ja. Ja. ja, waarom niet? Ja, waarom ook niet? Als je, als je het maar veilig doet, zou ik zeggen. Ja, Toch? maar uh, het kost wel, uh, blijft belastinggeld kosten, uh, heb ik een beetje het idee. Uh, even kijken, uh, kijken of de lijst wat voor plaatjes we ook weer klaar hebben gezet. Heb ik een plaatje klaar? Ja, ik neem aan van wel. Uh, ik wil ook een beetje lopen suffen, volgens mij heb ik helemaal niks oh. klaar. Nou, dus dan heb tevoren. ik nog wel een berichtje ondertussen, terwijl jij even een plaatje uitzoekt. Ja. Uh, er is een krokodil, die heet Gena. Die wil niet meer eten sinds hij vorige maand een mobiele telefoon heeft ingeslikt van een bezoeker. De. De. de Gena. Gena heet. Hoe noem je nou een krokodil? Gena. Die. Uh, die woont in een aquarium in de Oekraïne. In de eerste instantie geloofden de medewerkers van. Uh, dat, dat aquarium geloofde niet dat. Uh, dat dat die krokodil echt haar telefoon had ingeslikt. Maar toen de telefoon overging en het geluid vanuit de buik van Gena kwam... begrepen we dat ze de waarheid vertelde. Dierenartsen zullen volgende week rutgefoto's van het dier maken... om te kijken of het telefoon er nog steeds in zit. En een operatie zal alleen als laatste redmiddel worden uitgevoerd, zeggen de artsen. De eigenares van het telefoon heeft aangegeven alleen naar uh, simkaart terug te willen... omdat er foto's en contactgegevens op staan. En voor de rest vindt ze het allemaal goed. Maar ik denk, hè, als je zo'n krokodil opensnijdt... He? Kan je dat nou echt hechten en, ja, het en doet het op, het op dezelfde manier als uh, uh, bij gewoon vlees? Ik heb toch die idee dat het anders vlees is dan, uh, dan, met, dan, dan, dan ons vlees. Met ijzerdraad moet het gebeuren. Ja, dit is echt zo'n uh, gewapend uh, ja. uh, gepanzerd. Ze vind, zijn gewoon echt gepanzerd. Maar ik vind het ook wel vervelend later als je zeg maar toch een, uh, een tasje koopt dat er misschien een stukje ijzerdraad er zit. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar ja, een uh, Nelpaard heeft ook, een, nee, een uh, Rhinoceros, vijf centimeter... Uh, Staalachtige huid, hè? En dat vijf krokodil ook. 5 centimeter. centimeter. Wat een werk. Goed, Jesse is doorgebroken terug met. Uh... Wat was het ook alweer afgelopen jaar? Dit ben ik helemaal vergeten. Dit was een van de eerste hitchings die uitkwam. Sunrise! Red was de laatste single, daar nou werd ik het weer, van uh, Jazz Sayer. En dit was Sunrise, een van de eerdere hit singles, dames en heren. Hadden we het net niet over, uh, over telefoons ik heb hier toevallig een bericht liggen over smartphone. Dat schijnt echt een gevaar op de weg te zijn. Interneten en e-mailen op de mobiele telefoon leiden vaker het ongeluk in het verkeer uh, dan bellen. Verkeersminister uh, Schultz van Van Hagen... Uh, uh, die, die, is, uh, die waarschuwt dat ja, de smartphone is gewoon een gevaar is om dat op straat te gebruiken. Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers. Ja, je moet toch soms een stukje lopen. Ja, en dat is dodelijk saai, man, dat lopen. Je kan ook om je heen kijken, maar je kan ook tijdens het lopen even snel kijken of je nog iets kan vinden op internet. En dan, ja, dan moet je de weg oversteken en dan kan je even opkijken. Maar dat licht is toch... Uh, Rood, we hoeven toch niet meer na te denken verder. Dus we stappen gewoon op het zebrapad En we lopen gewoon hup naar de overkant. kijken op, op, op onze mobiele telefoon. dus slotte zit er ook bijvoorbeeld uh, Google Earth op. Dus je kan eigenlijk. Kijken of er tele... wat aankomt. Te... <laughs> maar ik moet zeggen, dat is, dat is niet real life, hè, Google Earth. Dat zijn foto's die eerder gemaakt zijn. Dus ga er nou niet vanuit dat je wat je ziet op je, op je telefoon, dat het allemaal waarheid is. Dus heel vaak zijn daar uh, ongelukken door. En uh, uh, ja, ze waarschuwen. Uh, Doe die Gmail of die, die, die e-mail of, of, of weet ik veel, dat internet even later gewoon. Ja, ja maar ja, het was toch niet voor niks dat uh, toch, uh, daar zijn we weer. Wie Winfrey, die heeft dus echt een hele grote actie gedaan. Hè, van ja. maken van je auto een no-phone-zone. Ja, en precies. dat is ook natuurlijk zo. Maar goed, het, bellen in de, tele, of in de auto, dat is al gevaarlijk. Maar ja. zeg maar, als je aan het twitteren bent of je bent aan het uh, internet, is nog veel gevaarlijker, is het 23 keer gevaarlijker dan als je zeg maar, aan het bellen bent. Want je moet veel meer handelingen doen als je gewoon aan het bellen bent. Zie je al, dat zie je ook vaak. Als mensen aan het bellen zijn, dan zie je dat ze naar binnen gekeerd zijn. Dan zijn ze toch tijdens een gesprek aan het nadenken over gebeurtenissen... van bijvoorbeeld gisteren of wat ze morgen moeten doen. Dus ze kijken niet echt de wereld in. Nee, nee dat is ook zo. Dus maar ja, het is afgrijzelijk. Inderdaad, dat, dat mensen ook gewoon niet kijken. Want ik heb er al een bloedhekel aan als ik gewoon fiets... en dat allemaal mensen gewoon midden op de straat wandelen. En ze zijn ook helemaal niet van plan om naar de stoep te gaan of zo dat ik denk van hallo dat was een voetpad dat is daarop zij in de rijbaan daar mag je rijden en ja. hou nou vlekken op maar het schijnt nu te zijn dat in de Chinese hoofdstad Peking is er nu ontbijttelevisie die hebben er een nieuw programma bij en dat is het programma is over voetgangers die worden platgereden vrachtwagens en fietsers die worden gelanceerd door te hardrijdende automobilisten alles is tot in de gruwelijkste details te zien. Het wordt herhaald in slow motion. En een huh? verkeersagent voorziet de levensechte beelden van deskundig commentaar. En legt uit welke regels precies worden overtreden. Oh, dus van ooh, watch les. and learn. Ja, harde lessen zijn maar Het aantal autobezitters in de Volksrepubliek groeit explosief. Maar daarmee groeit ook onze veiligheid op de weg. Want de mensen hadden vroeger dus nooit een auto. Hè? Maar is, dat, is er nou niet een of andere... Hoe noem je dat ook weer zo'n... Uh, um... Le leuk programma te downloaden op je, op je iPhone... die dan zeg maar jou alarmeert dat dat er dat dat een auto aan komt. Dat je zeg maar op je, je, je, je smartphone <laughs> aan het bellen bent... en dan geef je aan auto van links. oh Oké, okay, dan stap je even opzij. Want ja. Je, je, moet, toch, je <laughs> moet toch door kunnen op het internet... Dat is ja. zo armoedig als je niet verder kan. Als je wordt onderbroken door iemand die van Je, je leven wordt Hallo. onderbroken. Je leven wordt gewoon onderbroken. Ja, Anders, hè? Ja, ja, ja. Je leven, die, die telefoon is het leven. Het is wel een heel klein schermpje dat je waarmee je de wereld in kijkt. Maar dat is jouw keuze. En dan moet je toch ja. niet onderbroken worden door een auto die van links komt. of een fietser die er langs wil. Maar ik vind armoedig. het wel apart dat dit dus nu een programma is dan in, in China. En dat uh, is ook dat presentator die leidt het programma in. Van uh, soms kan een in, in Chinees, maar, uh, soms kan een simpele vergissing tot grote spijt leiden. Een beoordelingsfoutje en dan gelijk bam, dan zie je hoe je vrachtwagen fietsen plet. Dus dat is eigenlijk niet echt geschikt voor uh, jeugdige kijkers. Maar volgens de statistieken kwamen in 2009 70.000 mensen om het verkeer. Ja. Dus 190 verkeersdoden per dag. Dus uh, ja, echt om kwamen echt om. Ja. Dat is veel. Ja. Dus vandaar dat ze het zo hard aan gaan pakken. Ja, dus je, ja. ja. dat zou ik zien hoe mensen geplet worden en zo. Dit is, is wel heel erg dit. Ik, wel echt, ik vind het wel euh, apart. En de, de, de nabestaanden van slachtoffers die, geven die beelden gewoon vrij. Maar nou, prima, ook laat het ja. maar voor Maar het bleek ook, er was een onderzoek gepubliceerd van het Wereldgezondheidsorganisatie, uh, de WHO. En er bleek dus dat de autoriteiten geven een veel te rooskleurig beeld van het aantal dodelijke ongelukken. Dus misschien zijn het er wel honderdduizend, weet je wel. En Peking stelde rooskleur. ook ten onrechte dat het aantal slachtoffers daar de laatste jaren afneemt. Wat ook dus niet zo zijn te zijn. Oh, maar ze hebben dus gewoon daar geen verkeersles op school blijkbaar ook. Het, ze geven aan dat het 80.000 is, maar wie weet is het wel 100.000. Ja, oh, 70.000 ja. Oh, dat, is maar, uh, dat zou zo maar kunnen als ze inderdaad het rooskleurig bijstellen. Maar ja, dan, is het, dan moet je wel zo'n programma gaan doen. Ja. En als mensen dan het idee hebben van, nou, een heleboel mensen denken, uh, mij gebeurt het niet. Nee, maar, ja. nou je moet... Ik doe af en toe toch wel rare dingen in de auto. Ik, afgelopen week moest ik ook uh, flink uh, wat kilometers maken. En dan heb je ook weinig zin om even te stoppen. Om dan even te gaan telefoneren. Nou, ik wil door, dat scheelt toch weer 10 minuten. En, uh, ja. Nou kom op, uh, weet je wel. Tijdens het rijden toch even bellen. En uh, ja, Dat is gewoon maar toch, gevaarlijk. Maar ik vind het zelf al als je niet belt. Maar je hebt gewoon een bijrijder. En dat je aan het rijden bent. En je zit, uh, die zit te praten tegen je. Ja, ja heb, dat is wel gevaarlijk. Ik vind dat ook al gevaarlijk hoor. Nou, Het gevaarlijkste blijft nog steeds. Kinderen op de achterbank. Ja, dat... Die kunnen echt zo afleiden, gewoon. Ja, ja neem je bochje tekort op, weer band, uh, moet je band weer verwisselen. Echt ruzie maken over de meest. sicko. dingen. Dingen. dingen in het leven. Nee! Ik, had, ik mocht op de DS. Nee, ik mocht er nu op. we gaan het doen. We gaan even freaky freaky volgens mij, hoor. Oh. oh man, even dansbare muziek op de vroege morgen hier. bij CFM Straks onder andere nog Hoeve Phonics en Elda. Maar eerst. Ik heb geen idee wat ik neergezet heb. Volgens mij is het wel even fijn dit.